mondialisering, minder werk voor waar laag opgeleiden zou overblijven. En verdwenen banen in de industrie en in de landbouw, er kwamen ook banen bij... ...vooral in de schoonmaaksector, de horeca en de zorg. In aan Zee in Noord-Holland zijn vanaf drie mannen omgekomen... ...nadat de auto waarin ze zaten van de Hondbossenzeeweering was gerold. Dat is de zeedijk ten noorden van Schorel. De auto's sloeg verschillende keren over de kop en kwam op het strand terecht. Twee andere inzittenen raakten gewond... De meeste werknemers van een Fiat-fabriek bij Napels zijn bereid om rechten in te leveren om de fabriek open te houden. Fiat wil in de fabriek investeren als de werknemers akkoord gaan met flexibele werktijden, kortere pauzes en minder zakingsrechten. Van de werknemers stemde ruim 36% tegen het voorstel. De directie had een massaal ja geëist. In een huis in het centrum van Rotterdam heeft de politie gisteravond twee doden gevonden. Zijn een man en een vrouw. De politie gaat uit van een misdrijf, maar onduidelijk is nog hoe de twee om het leven zijn gekomen. de Rotterdamse woning werd ook een meisje aangetroffen. Zij is ongedierte. Het weer vol op zon, verminderde enkele schapenwolken, blijft droog en wordt 21 graden in het westen, tot 25 graden in het oosten. Morgen opnieuw vrij zonnig, met in het binnenland kant op een buik. Middeltemperatuur op veel plaatsen: 25 graden. Dit was het en nationaal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 Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht die je bij ze terecht voor reparaties, in en verkoop van nieuwe gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. Dikke set adres voor autoschades en APK-vullingen alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. Zeker Zandvoort, ben jij de artiest? snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en gamesattracties in Familyland. Leef een lekker aard an en zie In Circus zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Zandvoort ben jij je artiest! Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Mercury heeft AIDS. Mercury is al zo'n 20 jaar het gezicht van de groep 1. 20 jaar. Zie FM in Zandvoort en jij bent erbij.